U. Clemens Peters met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt, net als minister Dijsselbloem en de Nederlandse Bank... dat de lonen in Nederland omhoog kunnen... zodat meer mensen profiteren van de economische groei. Maar de politiek kan dat maar gedeeltelijk leveren... zei Rutte op deze Prinsjesdag. Volgens hem ligt er ook een verantwoordelijkheid... bij de werkgevers en de vakbonden. Afspraken over de lonen worden doorgaans gemaakt... in onderhandelingen over een nieuwe CAO. De bonden vinden het hoog tijd voor een forse verhoging. De werkgevers zijn terughoudend. De koopkracht van het gemiddelde Nederlandse huishouden stijgt volgend jaar naar verwachting met 0,6 procent. Dat blijkt uit de miljoenennota die minister Dijsselbloem heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Om te voorkomen dat gepensioneerden, mensen met een uitkering en werkenden met lage inkomens erop achteruit gaan... of weinig merken van de opleverde economie, trekt het kabinet 425 miljoen euro uit. De formerende partijen onderschrijven de kernboodschap van de troonrede van eerder deze dag... dat meer mensen moeten profiteren van de economische groei. De oppositie is kritisch, zo zei pvv leider Wilders, dat het geld tegen de plinten krotst en dat de burgers recht hebben op belastingverlaging. De politie heeft 14 verstekelingen in een Roemeense vrachtwagen aangehouden. Volgens de politie gaat het om een groep met vermoedelijke de Eritrese nationaliteit. De vrachtwagenchauffeur reed op de A29 richting Rotterdam... toen hij er een vermoeden van kreeg dat zich mensen in zijn oplegger bevonden. En daarop waarschuwde hij de politie. Die liet hem de vrachtwagen parkeren op een parkeerplaats... en daar werd de groep aangehouden. Twee mensen wisten te ontsnappen. De rest is naar het politiebureau overgebracht. Het weer. Vanmiddag periode met zon, maar ook wat buien. Het is ongeveer 16 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk droger en niet zachter, 18 of 19 graden. Ochtends is er wel kans op mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging bij Amsterdam. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij Zaandijk. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen 10 minuten op onthoud En ook op de A10 de ring van Amsterdam bij Uitzu uh, Oud-Zuid, 10 minuten op onthoud. Verder een file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden bij Rotterdam-Krooswijk, daar staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ...is de zomer van CFM met, met nu de Muziekboulevard. Ja, en een hele goede middag... ...en hartelijk welkom bij uh, de eerste aflevering van uh, Muziekboulevard live... ...hier op CFM Zandvoort. Wij zijn Roy en... ...Tijmen, daar Tijmen. zijn we weer. Daar zijn we weer, ja normaal oh, dat op de avond bij CFM in de avond live. En ja, onze, onze start van deze uitzending gaat niet helemaal vlekkeloos. Oh, daar is hij. Daar is hij eindelijk, eindelijk, eindelijk. We waren bezig met... Uh, ja, met uh, met uh, in ieder geval het programma voor te bereiden. En dan merkten we dat uh, ons uh, programma om de muziek te draaien niet helemaal werkte. Dus wij gaan even een plaatje draaien. En dan komen we zo meteen bij u terug met de officiële kick-off van de Muziek Boulevard. Hier op CFM Zandvoort. En we zijn live. Normaal uh, is de Muziek Boulevard altijd non-stop. En hebben we een paar programma's wel live van de Muziek Boulevard. En wij zijn dus op dinsdag vanaf vandaag uh, met de Muziek Boulevard live. Met Roy en Tijmen hier op CFM Zandvoort you mm -hmm.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 its back was Gert Pardoel hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En dit is de eerste aflevering van Muziek Boulevard Live hier op ZFM Zandvoort. En Mijn naam is Roy Verburingen. en jij bent? Tijmen Besselink, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hey Timer, uh, ja, de vakantie is uh, voorbij en ook voor ons. Dat betekent dus dat we weer volop op de radio op de dinsdag storten. Elke dinsdag van 4 tot Zes. Zeker weten en wennen hè, onze naam. Uh, ja, Boulevard. we heeten eerst Cfm, uh, CFM in de avond live. En uh, we gaan nu gewoon uh, lekker knallen met uh, de Boulevard. En dat betekent ook veel muziek, maar ook heel veel informatie natuurlijk over de entertainmentwereld. En heel veel leuke, gezellige interviews met artiesten. En ook allemaal leuke nieuwe items. Vertel eens meer, uh, Timer. Nee, we hebben, even kijken, wat hebben we allemaal gedaan? Wat hebben we allemaal nieuw? Wat is er nieuw in de muziekboulevard? Ja, sowieso vanaf volgende week hebben we, ik geef de microfoon door. En dat is een ja. item, daar verheug ik me enorm op. En dan denk ik dat je daar heel veel verschillende mensen mee gaat trekken. Je geeft nu voor de eerste keer een platform. Het laatste kwartiertje van de uitzending. Bellen we een, een, een, een gast op volgende week. Bijvoorbeeld bellen we een gast op. En die mag dan bepalen wie de volgende is die wij gaan interviewen. En wie een uniek verhaal heeft. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus Het kan, kan bijvoorbeeld zijn dat we een uh, artiest uh, hebben in de uitzending. En, um, ja, en dat die artiest uh, bijvoorbeeld uh, onze uh, de microfoon doorgeeft... aan een, uh, aan een, um, een directeur van een uh, dierenwinkel bijvoorbeeld. Het is misschien een heel raar voorbeeld, maar het zou zo ook maar kunnen gebeuren. Het is, een, uh, het is een leuk nieuw item en uh, ik heb er heel veel zin in in ieder geval. Nou, ik ook. Um, sowieso in de nieuwe muziekboulevard hoe we het... Uh, Gaan brengen natuurlijk. En uh, ja, hoe was jouw week, Timon? Mijn week, ja, was mijn week. Eigenlijk jouw vakantie, laten we dat maar eerst even doen. Jouw vakantie, hoe was jouw vakantie? Nou, ik heb in ieder geval een hele lekkere vakantie gehad. Wel druk met werk, maar ja, goed, dat hoort er natuurlijk bij. Tussendoor een paar dagen vrij, dus, uh, dus daar hebben we optimaal van genoten. Ja, en, en ja, mijn vakantie, mijn vakantie, het was niet de mei vakantie maar mijn vakantie. Nee. Uh, die, uh, ja, die ging ook wel eigenlijk, wel uh, goed, ik heb allemaal geen vakantie gehad, alleen van de radio. Ja. En, um, maar uh, ja, veel uh, gewerkt, maar ook wel heel veel leuke dingen gedaan. Ja. En uh, we hebben niet echt heel erg lekker weer gehad hè, deze, deze zomer. wel af en toe gewoon lekker zon en het was niet heel erg benauwd, laten we dat wel zeggen. Maar het was niet echt strandweer, laten we dat wel zeggen, toch? Nee, nee ik, heb, uh, ik heb het strand niet heel vaak gezien. Nee, nou, ik ik ben, ben bijvoorbeeld naar een muziekfestival uh, geweest. Dutch Valley. Nou, dat was heel erg leuk. En uh, heel veel leuke artiesten gezien. Walter Cruz, uh, Miss Montreal en nog heel veel anderen. En uh, dat was echt een heel leuk festival. In uh, Spaanwouden was dat. En uh, ja, wat, wat, wat, wat ik ook heb gedaan. En dat was ook wel uh, heel, uh, heel erg leuk. Ik ben gewoon even een lekker dagje naar Amsterdam geweest. En dan ben je toerist in eigen land. ja. Dat was, was eigenlijk ook wel leuk. Dat moet je af en toe gewoon doen, hè? Ja ja, ja, ja, ja, zeker weten. En natuurlijk, de muziekfestivals hier in Zandvoort geweest. En nog heel veel andere leuke dingen gedaan. Maar het is, ik heb het allemaal niet in een dagboekje opgeschreven. En ik weet het ook echt niet eens of drie even te vertellen. Hoor. Ik ben in ieder geval blij dat we zijn begonnen weer met ons nieuw programma. Ja, en de muziekboulevard betekent dus veel muziek. En we beginnen deze uitzending met twee favoriete nummers van ons van deze week. En jij hebt er eentje uitgekozen. Ja, ik begin uh, met... Uh... Een artiest die ons helaas uh, al een tijd ontvallen is. Wanneer is ze eigenlijk weggegaan? Wanneer is eigenlijk, ja, uh, al heel lang geleden. Ja, hè? Ja, nee. meer, dan, meer dan vijf jaar. Ja. Die Marco Bozato. Nou, die is, uh, is er nog. Ja. <tacht> uh, nee, ik begin met uh, Valerie van uh, Amy Winehouse. En wat is de reden dat je daarvoor hebt gekozen deze week? Nou, ik werk, uh, ik werk natuurlijk bij de FOMA. En daar hebben we een radio. En daar wordt het nummer continu op gedraaid. Ah. Ik weet niet welke zender het is, maar hij wordt continu gedraaid. Ja, nou, geloof ik is het geen radio bij de FOMA. Nu noemen we twee keer het bedrijfsnaam. Dus nu moeten we ook Dekenmarkt en Dirk van der Broek noemen. Albert Heijn. En Albert Heijn. <coughs> en uh, maar um, het is een automatische computer. En die heeft reclamespotjes van de FOMA. De hele tijd zegt het weer. En uh, ja de directeur van de FOMAR is denk ik heel erg blij dat we nu uh, zijn naam noemen ja, ja ook, maar ook dat het, uh, ja het gaat toch over Amy Wijnhuis Wijnhuis, ja. leuk leuke grap, hoor dus, hey, uh, goed dan, ja, ja, ja we gaan lekker draaien zo wel, wel tijd geleden hoor And I look wel lekker wel lekker You and in my head I paint a picture, well, since I come home, well my body's been a mess, and I miss your gender hit, and the way you like the I well, won't you come on over, stop making a fool out of me. Valerie Valerie Did you have to go to jail Put your house in an sale Did you get a good lawyer I hope you didn't catch a I hope you find the right man Who'll fix it for you The color of your hair, and are you busy? Uh, uh, uh, uh, uh. And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Uh, uh, uh, uh. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you life today dress. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. I oh, don't you come all over Valerie Valerie Valerie Valerie Valerie. Well, sometimes. And I look across the water and I think about all the things why they're doing it. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess And I miss your tender hair and the way you light the day. I want you come on over and start. A fool out of me. Oh, why don't you come? Dat was Amy Wijnhuis, hier op CFM Zandvoort met Valerie. En uh, ja, dat uh, is ons eerste liedje van de week. Jij zei een tijd geleden dat je hem gehoord had, maar hij, is wel, hij blijft wel le lekker hè? Ha, ja, en deze versie was eigenlijk wel heel erg lekker, want, hij was, want uh, hij was live op BBC. Dit was een radioversie, die live op was genomen vanuit een radioprogramma. Dus dat was eigenlijk wel een heel lekker nummertje lekker om mee nummer. te starten, deze ja. muziekboulevard, toch? Zeker weten, ja. Heeft u verzoekjes? Bel gewoon 0235730393, nogmaals 023. 573 0393. Dat is onze CFM telefoon. En die gaat altijd gloeiend af als u belt. En, um, ja, en wie weet heeft u een lekker plaatje die u wil horen. Zit u wel in de auto richting uw werk? En denkt u van of, of naar nou, richting uw huis uh, bijvoorbeeld. Ik hoop, uh, ik hoop het wel voor de meeste mensen. Uh, ik hoop het ook. Maar, uh, en dan denkt u van, nou, goh, laat ik even dat plaatje lekker draaien om mijn collega's. Bel gewoon. Gezellig. We gaan door naar de tweede nummer die we hebben uitgekozen. Voordat we de volgende artiest gaan bellen. Want ja, we bellen ook natuurlijk naar heel veel artiesten. En we gaan zo meteen bellen met Dirk. En hij heeft een liedje uitgebracht. En daar willen we natuurlijk zo meteen alles over weten. Maar we hebben een plaatje klaarstaan. En dat is en jouw uh, nummer van de week, hè? Ja, eigenlijk onze nummer. Ja, ja, want ik had hem jou ook toegestuurd. Ik zeg, die wil ik eigenlijk ook wel draaien. En dat is: ik haal alles uit het leven van André Hazes junior. En, uh, en wat een album heeft hij uh, gedropt, hè? Uh, wijzer. Ja, wijzer, nou dat is hij zeker geworden. Ik vind het echt heel knap, en dat wil ik wel even gezegd hebben: hoe deze gast van een klein jongetje, die ik uh, een tijdje terug heb leren kennen, uh, tot een grote artiest is geworden, weet je? En, en eigenlijk zijn vader achterna gaat. En dat weet ik wel zeker. En nu gaat hij ook naar Ahoy en zo. En. Uh, dat gaat echt heel erg leuk worden. Zijn toekomst, in ieder geval met zijn, en zijn Relife Soap natuurlijk. Hè. En dit is ook zijn titel van de Relife Soap. Ik hou alles uit leven. En Timon, jij doet dat ook. Ik doe het ook. Alles uit leven halen. Ja, daarom Toch? vond ik hem wel ik vond hem wel toepasselijk op ons uh, tweeën slaan. Dus daarom uh, knal hem ja, er maar in. Maar genieten van het leven is ook belangrijk. Zeker Toch? weten. Ja. En daardoor uh, ja, komt iedereen er doorheen.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 En ik hou van alle aandacht, daar kan ik nu helemaal niet omheen.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 je rust van binnen Ik zie je in het donker Zie ik jou Zeg maar eindelijk Wat je met me hebt gedaan En ik Kijk naar buiten En ik hoor nog steeds Je laatste woorden En je zegt het ja, is morgen weer, Maar nu moet je toch eindelijk weer gaan? Dat ik je zo zou missen, waarom besef ik dat niet? Dat jouw kus beter is. Missie hier op CFM Zandvoort van uh, Tino Martin. En uh, ja, we kennen hem natuurlijk uh, allemaal van die grote concerten natuurlijk uh, bij, uh, ja, bij de Ziggo Dome, bijvoorbeeld. hè Diamond? Oh, deze man heeft gewoon de Ziggo Dome vol, uh, vol, uh, gestampt. Nederland, succes hè? Ja, het gaat heel goed met de Nederlandse muziekindustrie. Dat zeker. Dat zie je ook aan Dutch Valley, maar dat zie je ook aan de concerten van Tino Martin. André Hazen junior, die al één Ahooi heeft uitverkocht en nu de tweede bezig is. Weet je, dus dat gaat hartstikke goed. Ben je wakker? Ik ben zeker wakker. Ik zit even te denken wat ik hierop ga antwoorden. Ja, dit is radio. Moet je wel meteen van bang, dan ben ik. Ja, ja, ja. Kan je niet even een Tukje doen? Nee, je kan niet even een doen. Oh, jammer. Dat rusten. Dank u. We gaan verder met het... In ieder geval het liedje van Tuna Martin is aangevraagd door Melissa. En we gaan volg naar de volgende aanvraag. Want uh, het is drukken op Facebook met aanvragen. Dan wil je ook een verzoekje doen. Dat kan hè. Voeg volgens gewoon even toe op Facebook. Roy of Tijmen. Best link. Uh, uh, je kan ook bellen. Ja, 023 573 0393. Dat is het telefoonnummer. Jij weet gewoon het en, uh, van de telefoonnummer. Weet je ja, joh. Ik, ik, hoe lang zit ik al bij die radio? Zes jaar of zo? Nee. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zes jaar. Oh, nee, hey, ik weet het niet hoor. Maar het is uh, tijd voor de volgende aanvraag. Dat is van Thomas de Jong. Thomas de Jong heeft Jan Smit aangevraagd. En kom dichtbij me. Nou, daar gaan we naar luisteren. Thomas, hier is hij. Kom dichterbij me. Kom dichterbij. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Oh jij en ik voor altijd bij Come closer, come closer, come closer, come closer, come closer, staan was waar we niet meer hier? En iedere keer wil ik met je dansen Of te welk mijn ik helemaal Laten we verdwijnen Kom dichterbij me Laten we die shit openen Ik hou van maxi dress Wat je draagt zo min mogelijk Je bitterlijke ass Kom ik laat je zien Geen Marokkaan zelfs graag. Straks moet ik Laat je gaan las. Lieve schat ik wil een gokje met je wagen We pakken niet de auto en verdwijnen Onze liefde kent geen tijd Dus hoe kunnen we het laten We graven naar geluk Dus we de, de mijne. Zo van van dichterbij Want het duurt was te lang Een plan voor ons twee is geschreven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 dit moment waardeer en dan alles Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, duurde even voor een kwartje viel Geestelijke sport, joh ga je mee en ik pak je ziel Je rikt hard op, maar dat maakt je zacht en riel Voor jou gooi ik het niet zo op Lek me bon de, bon de dichter de bij me Geef alles wat je hebt en wees de mijne Gooi alles van je af en we verdijnen Oh jij yeah, en ik voor altijd bij ja, Kom dichterbij me hier op CFM Zandvoort van Jan Smit. En uh, aangevraagd door Thomas de Jong, kom dichterbij me. Een heerlijke plaat van Jan Smit. Nou, dat er, daar zaten nou net deze muziekboulevard op te wachten. Op al die lekkere, heerlijke plaatjes. En uh, waar we ook zitten op te wachten natuurlijk weer vele artiesten dit seizoen. Want het is de eerste uitzending van het seizoen van Muziekboulevard Live. En we hebben zanger Dirk aan het LNFoon. Goedemiddag Dirk. Goedemiddag. Hoi Dirk. Uh, ja, zanger, um, entertainer. Hey, uh, ja, een singeltje uitgebracht. Ja. Is het je eerste single? Of... Nee, nee, nee, nee. Het is niet mijn eerste. Het is uh, uit mijn hoofd de zevende single. Ik ben dat uitgebracht. Ja, en er volgen natuurlijk nog veel meer. Hè? Dus... En waar gaat specifiek deze single over? Het gaat over uh, ja, een soort vakantieliefde. Hè? Uh, daar waar zij woont. Ja, ik kom verliefd. Ja. Uh, zij is mijn ware liefde. en uh, ja, Uiteindelijk ga ik terug naar Nederland. Maar mis ik haar. Ja. Dus uh, ik verlang terug naar haar. En... Uh, zo gaat, zo, zo gaat het liedje eigenlijk. Ik zou zeggen, ik luister het gewoon even. Ja. Dat gaan we zeker zo meteen doen, natuurlijk hier live op de radio. Hey Dirk, is het een, een verhaal van jezelf? Uh, nou ja, nee, niet, niet echt. Uh, ik heb het niet zelf geschreven, het is ook niet bij mij gebeurd. Dus, uh, het is geschreven door Jeffrey Weber, de zoon van Marianne Weber. Okay. Uh, ik ben met hem in contact gekomen en ik heb gezegd van... Uh, joh, laat zien waar je kan. Nou, en uh, hij heeft deze single geschreven. En uh, ja, die heb ik opgenomen, daar was ik zeer tevreden over... En, uh, het resultaat is, uh, is er, hè? Ja, want uh, deze single heeft ook een B-kant, toch? Ja, ja, het liedje zegt me eens. Um, ook geschreven door Jeffrey Weber. Uh, geproduceerd in de Wesco Studios van Laura van Wessel. Uh, onder andere producer door Frans Bouwer. Dus uh, ja, ga lekker. Ja, en de optredens? Lekker druk. Lekker ja. druk. Veel, uh, veel besloten optredens. Uh, dus ja, dat zit wel goed voor, voor, voor mij. Dirk, um, ja, hoe, hoe doet het liedje het, bij de radiostations en de muzieklijsten? Gelukkig goed. Uh, ik krijg uh, bijna iedere week wel een, een hitlijst doorgestuurd van uh, waar ik in sta. Dus uh, daar ben ik natuurlijk zeer blij mee. Dus uh, ja, de radiostations pikken het liedje wel goed op. Is er ook en een clip weet. bij gemaakt? Ja, er is ook een clip bij gemaakt. Uh, die is opgenomen in Kroatië. Zo. We zijn, met, we zijn met een heel team zijn we, uh, daar naartoe gevlogen. Met een man of acht ongeveer zijn we daar naartoe gevlogen. Uh, we hebben we gelijk een vakantie aangeplakt met de familie natuurlijk. Dus uh, ja, de clip is, uh, is heel erg mooi geworden. Dus uh, die staat ook op YouTube. Uh, je kan hem bekijken op mijn website www.zangerdirk.nl en dan zie je alle social media van mij. Uh, videoclips, cd'tjes, uh, wat er de komende tijd gaat gebeuren, optredens, alles ben je daar. Dus uh, ik zou, zo, zou gewoon zeggen, kijk op www.zangerdirk.nl Zijn er nog leuke optredens die te melden zijn op de radio? Ja, dat durven we nou niet zo echt 1, 2, 3 te zeggen. Uh, de agenda op de website, die volgende week wordt die bijgevuld, want die staat nou weer leeg. Okay. Uh, er staan ook uiteraard openbare optredens bij, dus uh, vanaf volgende week wordt die bijgewerkt. En dan uh, kan je kijken waar je de komende tijd staat. Dus zangerdirk.nl? Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. Wij gaan je singeltje lekker draaien. En de tweede uur doen we de B-kant even. Dankjewel. Oké, okay, super. Fijne dag. Dag nog. Hoi. Zanger Dirk, daar waar zij woont. Hier op CFM Zandvoort. Mijn belangen laat mij geen moment meer met rust. Sinds ik die nacht door jouw lippen intens ben gekust. Je leerde me dansen, je sleepte me mee. Ik was verlegen, toch zei ik geen nee. Het liefste ben ik nu zo snel weer bij jou Ik tel de dagen in regen en kou En als de mensen me vragen wat doe je raar Dan zeg ik dat komt echt door haar Daar waar zij woont is het zomer het hele jaar Daar danst het volk op de klanken van een gitaar Waar zij vandaan komt, daar horen weer de zee overal De hitte. Daar waar zij wordt zij de nachten, een avontuur Wil je de warmte van binnen, een hele vuur Daar worden dromen betrokken tot werkelijkheid Ik wil bij haar zijn voor altijd Ik schrijf je na met mijn vinger door het witte zand Slaat ik mijn ogen dan voor Weer even je hand En hoor ik je stem In gedachten heel zacht Dan hoop ik alleen maar Dat jij op me wacht Zij is het beste van moeder natuur Haar vragende ogen Zo helder en puur De zee is haar voortuin. Het strand is haar plek Het missen dat maakt me zo gek Daar waar zij woont Is het zomer het heen ja, daar danst het volk op de klanken. Wat een gitaar waar zij vandaan komt. Daar horen we de zee overal de hittere. Het hittende, daar waar zij.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 Geleide jongens worden groot hier op uh, ZFM uh, Zandvoort. Op het uh, lekkerste station van de regio. Dat was Danny Vroger, hoor je. Dus uh, dit is nog steeds Muziek uh, muziekboulevard. En uh, we behandelden veel muziek. en uh, ja. Hey Tijmen, een vraag. Ja. Heb jij wel eens bij de HEMA een taart gekocht? <laughs> en uh, ja, daar was iets aparts mee gebeurd? Nee, ik heb wel bij de HEMA taarten gekocht. En die waren allemaal prima uh, besteld. Oké, okay, maar wat ik nou weer heb gehoord... Ja, is, Jij weet er uh, alles van. Ja, ja, zeker weten. Het artikel is een beetje onduidelijk. Maar ik denk dat ik er wel uit Oké, okay, vertel. Uh, nou, er was een, een, een moeder. Neem ik hier even uit op. Uit dit artikel. Ja. En die uh, kocht voor haar zoontje uh, Joa. Joa. Ja. Uh, een taart omdat hij uh, drie jaar. Dus een, een, een, taart, een taart gewoon lekker ja. bij de HEMA besteld... besteld uh, omdat hij drie jaar werd. Met hoera drie jaar. Hoera drie jaar, oké. Okay. Ja. Uh, ja. Dat is toch normaal? Er Met moest, kaarsjes erin en zo? Ja, zeker. Tenminste, ik heb het ook wel eens gehad. Ja. Hoera drie jaar had er moeten staan. Heb jij dat vorig jaar gehad, de hoera drie jaar? Hè? Nee, niet vorig jaar. Oh. Ik heb wel hoera negentien uh, jaar. Ik moest even denken hoe oud ik werd vorig jaar. Negentien <laughs> jaar gehad. Oké. Okay. Uh, maar... Um, nou ja, Joa is drie jaar. Dus ja. is het, hoera drie jaar. Ja. Um, dat moest er dus op de daart staan. Ja. Alleen, um, de A achter hoera was er niet. Dus het was nu hyper de piep hoer. Ja. Hyper de piep hoer. Zoiets. Ja. Nou, ik denk niet dat, dat ze dat gezongen <laughs> hebben. Maar ja, in principe was dat het dus wel. Dus er stond eigenlijk gewoon hoer gefeliciteerd. Ja. Uh, nee. Hoer drie jaar stond er. Oh ja, hoer drie jaar. Dus de hoer wordt drie jaar. <laughs> ja. Uh, Sylvia, die er gelukkig wel om kon lachen... besloot Hema een bedankje te sturen via Facebook. Sarcastisch natuurlijk. Schreef ze bedankt, Hema. Uh, deze hoer is drie jaar geworden. Oh. <laughs> uh, Sindsdien uh, regent het uh, reacties. Veel mensen kunnen er net als Sylvia wel om lachen. Gelukkig kan het ventje nog net niet lezen. <laughs> ik, ik, ik hoop dat ze een hoer taart heeft gehad. Uh, ja, precies. Dus uh, het jongetje heeft zijn verjaardag twee keer mogen vieren. En de twee tweede keer kreeg hij de juiste taart. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik vind hem leuk. Geweldig deze. Ik vind hem leuk, ja. Hey, en uh, ja, wat we ook gaan doen deze, in deze nieuwe uh, muziekboulevard... Ja. is elke week uh, hebben we twee showbusnieuwtjes uitgekozen. Ja. En uh, jij hebt de eerste voor je neus. Ik heb... Uh, ja, ik heb zeker weten... Want ons raakt, gaat het voor... over de collega? Ja... Ja, het gaat over onze, onze collega van ja. uh, oud Q Music lid. Oh, vertel, ja, vertel. Uh, nou ja, goed. Uh, die, uh, Mattie, die is uh, verder gegaan bij Q. En onze Wietse, die jager, die is uh, naar Talpa Radio gegaan. En daar is hij ondergebracht bij 538. Nou, wat leuk. Ik denk het wel. Ik, ik denk een goede hij, stap. Ik hoor. denk dat hij daar heel erg past ook. Ja, Hey, maar ook. hij is ook naar shownieuws gegaan, hè? Dus hij, is hij, is ook, uh, ja, hij is ook zeker met de shownieuws. Uh. Dus hij is gewoon ondergebracht met John de Mol. Ja. En dus bij SBS Nederland en dan ook gelijk bij Radio 538. Want SBS Nederland valt onder 538. Ja. Nou, wat leuk. Ik denk dat het een uh, goede stap voor hem is. En is er ook al bekend wat hij gaat doen? Nee, nee dat wordt binnenkort bekend. Oh, Oké. Okay. Nou ja, dat was het uh, eerste showbusnieuwtje. Zometeen een tweede uur. Het tweede showbusnieuwtje. En dat gaat over een klein tipje... Nee, geen klein tipje. Geen ga, klein tipje? Nee, ga ik niet geven. Een mini tipje? Tip. Nee, nee, nee. Mini, Absoluut mini. niet. Nee. Nou, wat een schande. Ja. ja. Zet jij, maar je, je, je dubbelhietje aan? Jij, jij, jij, ja, ik jij. denk uh, zo. Ja, <laughs> ook. <de laughs> Die is wel leuk. Is hey, uh, ja, in 2007 bracht Jeroen van de Boom, uh, jij bent zo uit, uh, waar hij natuurlijk zijn grote doorbraak krijgt. Daarvoor heeft hij natuurlijk een eigen discotheek gehad. Hier in Zandvoort is hij uh, veel op dinnershows bezig optreden. Maar nu is het echt ook een topper. En, uh, ja, en deze man is dus al heel lang bezig in de muziekindustrie. En 2000, 2000, sinds 2007 is het uh, gewoon een, uh, ja, hoort hij gewoon bij de Nederlandse muziek. En... Toen bracht hij dit nummer uit, je bent En dat was een kopie van Silencio. Moet u maar luisteren. Dit is de dubbelhit van deze week. Je bent en Silencio in een mix. Hierop op je hem. op ga je toch nog Yo, en jij bent zo hier op CFM Zand voor deze week als dubbel hit. En uh, ik krijg ook meteen. Um, um nee, nee, nee, nee, nee, ho, ho. Wat? Top. Vind je het wat, deze versie? Ik ja. vind Silentio een geweldig nummer. Oké. Okay. Ik heb David, of David heb ik live gezien in de Amsterdam Arena. Ja. Uh, samen met Jeroen van der Boom. Ook in deze medley, maar dan veel beter was veel krachtiger en beter. Want dit was gewoon een mixje door iemand in elkaar gezet. Zoals je ziet bij YouTube. staat een hele rij Silencio. En Jeroen van de Boom. En David Biesbal, Snap je? Dus ja. Maar ik vind David echt een hele leuke entertainer en zanger. Maar jij? Zo te horen niet. Matig. Misschien na deze wel. ja, Ik ben niet zo'n Jeroen van de Boom fan. Tiki we gaan gewoon luisteren naar deze versie, aangevraagd door onze kijkers. Ja, Silencio hier op CFM Zandvoort. Dat was de, de, ja, de eigen versie van David Biesbal hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Zometeen hebben we een druk, druk programma nog, Tijmen. Een muziekprogramma ja. te kijken die volgt een eigen leven. Ja. Net als wij, ja, toch? Ook, Net als zeker, wij. Zeker. wij volgen ons eigen leven ook natuurlijk. Ja. Hé, hey, uh, Timon, uh, vertel, ja. wat gaan we de volgende uur. Oh nee, laten we eerst even Johan Flemings doen, want daar kwam een nieuwtje over binnen. Hij is losgeslagen. Ja, die, uh, die wilde jij even inbrengen, even tussendoor. Nee, wij. Maar uh, Johan Flemings is losgeslagen in Den Haag. Vertel. Ja. Nee, over uh, Prinsjesdag. Prinsjesdag. Ja. ja, dat was natuurlijk, uh, volgens mij was dat vandaag, hè? Ja, ja vandaag okay. was het Prinsjesdag. Met het, uh, het welbekende koffertje en. Uh, alle formaliteiten die erbij horen. Ja. En, uh, even kijken hoor. Want ja, Johan Flemings ging in ieder geval uh, vlaggetjes uitdelen voor de vrede in ja. Den Haag. Ja. En normaal was hij daar al uh, heel vroeg en nu was hij wat later. En hoe laat was hij er? Hij was er om half zeven. Half zeven al. Dat is, ik vind het vroeg. Maar... Ja, hij vindt het laat. Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik stond toen pas op hoor. Oké. Okay. Ja, uh, goed. Maar uh, ja, vertel nou eventjes... Ja, hij, vond, hij vond zichzelf uh, extreem uh, te laat. En uh, wat een raar pak heeft hij trouwens aan. Ja, en een hoed en een pak. En, uh, dat is allemaal op zijn Facebookpagina ook te zien als mensen benieuwd zijn. Ja, Johan Flemmings mensen. Heftig. Heftig. Ja. Nou, niet, uh... Weet je wat we doen, Timon? Ik gooi dit artikel in de vuilnisbak. Want um, ja. ik denk uh, dat je helemaal onder indruk bent van zijn hoedje. Ja. en van zijn pak. En van zijn pak. Ik vind maar het wat hebben we volgende, Wat volgende uur in de uitzending? Vertel. Onder andere een, uh, uh, twee interviews nog. Met, Met drie. Twee. Twee, twee. twee, twee interviews, ja. Twee. Niet onderbrekend, Er zijn er echt twee. Stendia Hazes. En, um, en. Tony van den Dungen. Ja, en Stanley Hazers is samen met Lina Steen Stevens. Uh, Stevens. Die, ja. uh, daar hebben ze samen een singeltje uitgebracht. En uh, daar gaat hij zo meteen alles over vertellen. En natuurlijk hebben we Tony in de uitzending. En natuurlijk ook nog heel veel gezelligheid op deze radioavond bij de Muziek Boulevard. Hier op CFM Zandvoort met Roy en Tijmen. Het is uh, tijd voor, uh, voor een liedje. En dit keer van koren.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 For good, never wanted to be so misunderstood. Clear as light as a star so bright with me the sun will come out. Het eerste uur van het CFM in de avond live. heb je verzoekjes voor het tweede uur? Bel gewoon 023 573 0393. Toch, Timon? Gewoon, uh, gewoon bellen, hoor. Gewoon bellen? Wij, wij houden wel van, uh, van verzoekjes. Of ja. via de Facebook... Uh... We gaan eventjes naar een rustig tempo. Dit is You van Ten Sharp. Zometeen bij het tweede uur zijn we heel veel gezelligheid. Tot zo.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 always insecure. Uh uh -oh. Just until I found. Words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. You know, my baby, and you are always patient. You're dragging out what I try to hide.